Die heeft de bal klaargelegd. Die bal ligt op minstens 30 meter. En als nou iemand dat kan. Met een knal. Want hij heeft een geweldige trap. Memphis Depay is hij. Het gaat hij het dan toch maar doen met zijn eerste basisplaats. voor de het toch van de vaart. Aanloop Depay. Hij doet het zelf. En raakt de bal volkomen weer. Ja. Ik ja, vind je, dat ik het aardig opgewarmd Je bouwt het prachtig op. Ja. Overal ja. gingen de radio's harder. Maar, uh... ja, een onbegrijpelijke vrije trap was het zelfs. Ik weet niet, Hij, hij wil iets uitproberen wat niet kon. En uh, overigens uh, misschien wel een opmerkelijk verhaal. Die doelman van Colombia, Die is... 42 jaar oud. De Sander Boske van Colombia. Ja, dat is echt uh, een, uh, een oude knakker. Maar hij schijnt het dus nog goed te doen. Hij speelt bij Deportivo Cali. En uh, had in ieder geval op deze bal uh, een, een, een rustig moment. Want hij, hij was drie jaar geleden eigenlijk niet al stopt. In ja. de nationale elftal. Toen heeft de nieuwe bondsgooos Peekermacht gezegd... Nou, ik wil je er toch wel weer bij. En hij deed het goed. Ja, afgelopen... Uh, tegen België afgelopen week zijn rentree gemaakt. Balbezit nu uh, voor Colombia weggekopt. Deli Blind, corner voor Colombia... De eerste corner uh, voor uh, Colombia. Überhaupt de eerste corner in deze wedstrijd, naar mijn idee. Balbezit nu uh, dus voor uh, de Zuid-Amerikanen aan de rechterkant van het veld. En daar uh, gaan uh, twee spelers uh, heel hard naartoe rennen. Dus uh, dat is of een korte corner of ze uh, praten niet met elkaar. En denk ik ik doe het als eerste. Nee, er zit wel degelijk een idee achter. Zoals dit team van Pekkeman, uh, de Argentijnse bondscoach... Uh, al uh, heel goed heeft laten zien dat er een uh, duidelijke visie in dit elftal zit. Uh, hoe men wil spelen. Bal wordt genomen. Listige bal wordt weggekopt achterin door Sim de Jong. Dan uh, ligt hij halverwege de helft van Nederland om even helemaal terug te gaan. En is de bal bezit voor uh, de nummer 6 uh, voor Sanchez. Sanchez met Zapata en Sanchez knalt de bal dan uh, ver naar voren. Ja, dat is helemaal geen slechte bal. Die komt uh, terecht bij Quadrado. Er zijn er veel in dit elftal die een goede trap hebben over ruime afstand. Nu aan de bal James Rodriguez, even de grootste... Talenten sowieso van Colombia. Maar misschien wel mondiaal. Het is een uh, fantastische voetballer. Die tegenwoordig ook bij Monaco speelt. Met Falcao. Die nu bijna bij de bal komt. Wil uh, koppen. Maar de bal wordt door het zelf al weggekopt. Na 29 Veldman, minuten. Ja. Veldman weer goed. Komt hij voor de voeten aan de linkerkant van het veld. Van Pablo Armero. Er is heel weinig ruimte. Armero krijgt met een gelukje de bal toch nog mee. Wil eigenlijk ineens wegdraaien. In de voorzet geven. Maar loopt dan min of meer tegen Van de Wiel aan. Die daar van Strootman assistentie krijgt ook. En dus moet de bal terug. En duwt Oranje eigenlijk de Colombiaanse aanval weer even terug. Nu toch Amero weer aan de bal. Voorzet gegeven. Weggekopt blind. Bal blijft hangen op de rand van het strafhofgebied. Met een omhaal door de paai weggewerkt. En dan kan er een counter komen als Lens de bal zou hebben meegenomen. Dat lukt niet. En omdat er nu van Nederland 3-4 naar voren lopen, Komt Oranje in de problemen. Maar komt er een heel zwak stiftje van Quadrado. De speler van Fiorentina hebben we een aantal keren al genoemd. Want die verschijnt op de rand van het strafhofgebied. Heeft leuke dingen in gedachten. Maar kan dat op geen enkele manier waarmaken. Want dit... Uh... Het gaat meters naast. Maar wel leuk om te zien. Uh, ik zit mijn best te vermaken uh, in het ja. eerste half uur van deze wedstrijd. We hebben nog geen goals gezien. We hebben nog niet echt de kansen gezien. En toch is het interessant om te kijken wat er allemaal gebeurt. Met deze overtreding van Quadrado uh, ligt het spel even dood. Schaars krijgt even een trapje. En het gebeurt de exacte tocht van de middellijn. Schaars kan die bal gaan nemen. Daar in de buurt staat ook nog steeds Falcao. En nog steeds irritant voor de bal. En dan zegt hij tegen de scheidsrechter. Ja, ik sta er toch niet echt irritant. Ja, scheidsrechter sta je wel. En inmiddels hebben ze zo lang gesproken dat Nederland gewoon die vrije trap heeft kunnen nemen. En dat Schaars heeft kunnen weglopen van zijn tegenstander. Aan de linkerkant van het veld is Depay aangespeeld. Depay met Arias. Arias maakt een overtreding. Schaars fluit fluiten niet voor. Man die ermee kan weglopen is dan Quadrado. Werkt de bal niet echt helemaal goed weg. Alhoewel toch, want Falcao kan overnemen. Falcao heeft een overtreding van Schaars. En dan snel genomen vrije trap. Schaars te zegt dan tegen Schaars. Dat hij dit niet meer moet doen. Van Kao is boos. En uh, ja, dan krijgt ook uh, Rodriguez. Die staat er nog even bij en zegt: Het moet nog niet gebeuren. Schaars speelt vaak op het randje. En uh, in dit geval uh, heeft men zoiets van: uh, Doe het nog even niet. Maar uh, ik, ik vond het wel meevallen. Waard niet dat hij uiteindelijk mistrapt. Maar wel raakt. Grijpt aan het shirt. En Van gooit er nog een ouderwetse Zuid-Amerikaanse vloek uit. Nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen deze. Ex Porto, ex Atletico, tegenwoordig AS Monaco aanvaller. Die natuurlijk merkwaardig genoeg met Porto de UEFA Cup won. Dat blijf ik hardnekkig UEFA Cup noemen. Europa League. En een jaar ja. later naar Atletico Madrid ging. En daar vervolgens de beker ook maar won. En niemand weet van wie die is hè, op dit moment. Nee, stond een mooi verhaal in de Telegraaf vanochtend. Met allerlei uh, constructies. En partijen. Uh, investeringsmaatschappijen. Abramovic die uh, er een rol uh, op de achtergrond nog mee speelt. Mourinho nu... die hem nu al hebben. Hè, voor Precies, Chelsea. Dat wordt nu weggefluisterd dat hij dan misschien wel weer naar Chelsea gaat. Maar feit is dat dat spelers zijn die dan zo vaak mogelijk voor zoveel mogelijk geld weer getransfereerd moeten worden omdat er te veel mensen omheen lopen die er wat aan moeten verdienen. Ja, dat... soms denk je ook aan witwaspraktijk hoor. Kan oh, dat kan, doen. Maar zo, dat kan maar zo. Maar het is sneu, want het is een uh, begenadigd voetballer. Zijn bankrekening leidt er overigens niet heel erg onder. Wat ik begreep, dat uh, deze Falcao bij AS Monaco... en u weet, daar betaal je niet zo heel veel belasting... 220.000 euro per week verdient. Zeg het nog eens? Nee, dan word ik gek. <laughs> ja. is huilen. Aan de linkerkant van het veld, uh, wat de aanval van Colombia betreft, uh, werd een aanval opgezet. Daar zat uh, die uh, razendsnelle Pablo Armero, teamgenoot van Dries Mertens bij. Speelt namelijk ook bij Napoli. Maar uh, Nederland heeft uiteindelijk het bal bezit omdat die bal over de zijlijn ging. Nu wacht Veldman wat lang, Hij maakt een schijnbeweging, wordt wat opgejaagd. Maakt Het uh, uh, zich, maakt zich nu echt moeilijk. Ja, hij raakt de bal kwijt. En dus het is een beginnersfout, want uh, er wordt uiteindelijk buitenspel gegeven. Maar dit moet hij dus gewoon niet doen, Veldman. Hij uh, realiseert zichzelf nog niet dat het uh, buitenspel uh, geconstateerd is. De arbitrage krijgt nu geweldig op zijn donder. Maar uh, Veldman, dat moet je dus gewoon niet doen. En dit zijn dus die enorme fouten die op dit niveau onmiddellijk worden afgestraft. Kijken uh, in de herhaling wat er nog een keer gebeurt. Dus ik, denk, ik denk dat het klopt, want er staat er ja, eentje ik voor vond de bal. Volgens mij ook, maar ze denken dat er gefloten is vanwege een overtreding. Maar uh, we zien het, uh, ja, hij wordt uh, door Rodriguez opgejaagd. Terwijl het spel nu verder gaat, is het interessant om even te kijken wat daar gebeurt. En dan uh, zou, en dan denk ik ook, uh, buitenspel geconstateerd zijn van Gutierrez. Terwijl nu Colombia weer weg is. Ja, dat is gewoon buitenspel. Maar tenzij Veldman de bal het laatste aanraakt. Daar nee, we nee, het nee over dat hebben. heb ik geconstateerd. Okay. Dat is uh, de nee, aanval van Maar het was een knullige fout. Ja, we hebben hem een aantal veren in zijn kont gestoken. Omdat hij nou in ieder geval wel durfde. Maar je kan het ook overdrijven. En dat was dit. Misschien leert hij ervan. En uh, we zullen maar zeggen, het blijft zonder gevolgen. Want de goal terecht dus. Afgekeurd. Want inderdaad bij het spel Zo blijft het 0-0. Nederland-Colombia na 33 minuten. Veldman stond al. Omdat, het, omdat hij denk als laatste in het stadion door had. Dat hij afgekeurd werd die goal. Met de handen voor het gezicht. Dat heb ik nou gedaan. Maar hij leeft dus weer. En is benieuwd ben ik of hij daar nou een beetje van, van slag is. Terwijl Strootman inmiddels een beetje aan het ruzie maken is. Omdat er een overtreding is gemaakt. Het gebeurt allemaal droogte voor de middenlijn. De Colombianen zijn wat boos. Na de afgekeurde goal. Zo ontstaat er wat animositeit. De overtreding is inderdaad niet heel lekker. Op met James Rodriguez. Omdat de bal eigenlijk al weg is. Rodriguez met zijn rug naar Strootman toestaat, Terwijl de vrij schot nu heel snel genomen wordt. Arias is doorgelopen. En de rest van dat verhaal dus een beetje strand. Want het bal bezit alweer op de helft van Nederland via Quadrado. En Arias er is. Eigenlijk iedereen wacht op een voorzet. Drie Colombianen voor het doel. Maar komt die voorzet er ook? Voorlopig niet. Nee, en door dat, uh, dat afgekeurde doelpunt net van Colombia en die overtreding net van Strootman... ben ik ervan overtuigd dat uh, het fanatisme wat gaat toenemen. En dat we nog meer toegaan naar een wedstrijd waarin het gaat om winst of verlies. Want tot nu toe was het aftasten. Zoals gezegd interessant. Terwijl Veldman de bal nu wegkopt en van de wiel de bal doorgeeft. En Strootman heen speelt. En Strootman uh, dan uh, ja, uiteindelijk ziet dat Van de Vaart door uh, het werk van Strootman in balbezit komt. De paai van de vaart. Goed gedaan. Strootman laat hem ook lopen. Wordt vastgehouden. Maar houdt dan toch balbezit. Aan de rechterkant van het veld was meer ruimte dan aan de linkerkant. Maar via Simion komt hij toch weer de paai. De paai geeft voor. En bijna een actie van uh, Lens terwijl er uh, een overtreding is begaan. En Lens dan een slaande beweging maakt. En die moet er gewoon uit met rood. Als de scheidsrechter het heeft gezien moet hij er absoluut uit met rood. Stom. Hey, uh, Armero uh, die doet wat en Lens doet wat. En hij moet gewoon een rode kaart krijgen. Kan niet anders. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wegwezen. Stom, stom, stom en nog stom. Ja, dat zijn uh, niet de momenten waarmee je ploeg uh, helpt. Na 35 minuten in de eerste helft bij 0 0 stand Nederland-Colombia overkomt het Germain Lens, Die zijn waarde in de kwalificatiereeks meer dan bewezen heeft. Maar nu het hoofd verliest. En je vraagt je toch af waarom? Want uh, je, tuurlijk word je wel eens een keer boos in een duel. Maar als je een prof bent, dan dien je zeker op dit soort avonden te beheersen. Ja, maar daarom is dit ook zo goed om dit soort wedstrijden te spelen. We zijn niet vaak gewend om tegen Zuid-Amerikaanse de ploegers te spelen. Die spelen soms tot op het randje. Terwijl inderdaad Anmero een natrapbeweging maakt. Uh, zien we dat nu gebeuren. Kijk hier, bang. Dat is een belachelijke overtreding van Anmero. En dat wordt dan niet gezien. Maar dan moet Lens dit niet doen. Ja, het provoceren is een onderdeel van het spel van Zuid-Amerikaanse ploegen. Dat weet je. En ja, hij gaat erin. Hij, hij, laat, hij tuint erin. Ja, en op die uh, manier wordt het inderdaad een avond om van te leren. Een tiental van oranje naar de rode kaart voor Lens. Inderdaad geprovoceerd, maar uh, dat telt nu niet meer. Moet het allemaal opnemen tegen de elf van Colombia. Je moet ineens denken aan de wedstrijd in 98 tegen Argentinië. Met een rode kaart en provocaties over en weer. En een hele slimme van de Sar. Ja. Die er uiteindelijk voor zorgde dat het weer 10 tegen 10 werd. En we ons in die kwartfinale uiteindelijk ontdeden van Argentinië. Naar de halve finale gingen Ik geloof dat Bergkamp scoorde in die wedstrijd uiteindelijk. Weet ik ik niet weet het zeker. Niet. Ik, ik heb naar de radio geluisterd. Het is mij niet zo goed duidelijk geworden. Nee, ik kan het me niet herinneren. Uh, dat, dat, volgens mij is die naam niet genoemd. Nee. Balbezit voor Blind. 37 minuten onderweg. 0-0 voor de duidelijkheid. 10 van Oranje. Rood voor Lens. Vrije schop. Voor het Ik zit even te kijken wat de laatste keer is een oefenwedstrijd dat Neel Zelf met zijn tienen stond. Ik denk de eerste wedstrijd van Van Marwijk in Eindhoven, Nederland-Australië, die verloor oranje trouwens toen. Toen uh, ging de keeper eraf. Was dat zo? Stekelburg, doe ik uit mijn hoofd. Ja, Gaan we even kunnen. opzoeken. Ja, weet ik niet meer. Ik geloof wel dat je gelijk hebt. En uh, dat liep dus voor Neel Zeltal niet goed af. Goed van de wiel is weg aan de rechterkant van het veld. Twee meter over de middenlijn. Wil één man voorbij lukt, wil twee man voorbij lukt niet. Kijkt dan naar de scheidsrechter en zegt bal over de zijn en lijkt me ingooien voor ons. Scheidsrechter zegt dat klopt. Van de Vaart, bal boven het hoofd. Strootman aangespeeld. Ik ben gewoon benieuwd wat nu de rest van de avond gaat opleveren. Want het nl zelfs al zal zich nu van een andere zijde moeten laten zien. En het kan inderdaad ook, uiteindelijk ook geen kwaad om dat eens te doen. Ja, één ding moet je in ieder geval doen. Je zal straks zien de Jong eraf moeten halen en Narsing ervoor in moeten zetten. Want je zal op de counter moeten gaan spelen. Ja. Je zal de optimale snelheid uit de selectie moeten halen. Voorlopig is het nog niet zo ver. We spelen bijna 38 minuten. Stand nog steeds 0-0. Balbezit voor Columbia. Overigens van de laatste zes uh, uh, vriendschappelijke wedstrijden hier uh, in de Amsterdam Arena heeft Nederland er uh, geloof ik vijf niet kunnen winnen. Dus wat dat betreft uh, is er een uh, wat vreemde reputatie aan het ontstaan. Terwijl Nederland in de kwalificatietoernooi gewoon uh, heel erg makkelijk uh, alles heeft afgewikkeld. Balbezit nu tegen deze serieuze tegenstander. De nummer vier van de wereld volgens de World Wrecking. Balbezit nu uh, de hoogte van de middenlijn uh, voor Sanchez. Sanchez uh, kan dan uiteindelijk uh, Aguilar niet uh, bereiken. En dan wordt de bal in armoede door Nederland weggetrapt. Ja, het wordt natuurlijk een, een avond... waarin je bijna vanaf, uh, vanaf nu kan zeggen... een gelijk spel wordt gekoesterd. Ja, Van der Vaart is naar de rode kaart voor Lens... wat hangend aan de rechterkant gaan spelen. Dat betekent dat Schaars en Strootman... dan nu als twee centrale middenvelders tussen staan op het middenveld. En dat Depay nou ja, van links buiten eigenlijk een soort middenvelder geworden is. Waardoor het systeem van Nederland nu meer lijkt op 4-4-1... dan op iets waar nog buitenspelers zijn. Ja, dat is logisch ook, want die zijn er niet meer. Aan de rechterkant nu Van de Wiel met Van de Vaart. van de middenlijn. Voorin beweegt de Jong. De bal gaat breed naar Strootman. Zoopman terug naar Van de Vaart. Die nu op de eigen helft staat. Die over met een diepe bal. Waar Blind, die is doorgelopen, nu met het hoofd naartoe moet. Blind zegt, ik word daar in de lucht gewoon geraakt. Door de hand van mijn tegenstander. En ook, uh, ook? dat is Arias. Nou, dat lijkt me niet. Nee. Geel voor Arias. Naar de merkwaardige... Danny Blind stond bijna al in het veld. Danny, ja, papa ja, in het veld. Merkwaardig, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. want het is een kopduel waarbij Arias nu met zijn hand naar de bal gaat. En daardoor het hoofd van Blind wat raakt. Het valt ook allemaal wel mee. Het is een. Nou, ja. het geeft wel een tikje hoor. Ja, denk ik ook. Ja. Ik zit te kijken. Echt, het is, ja, echt, ja, dit is niet per ongeluk. Dit, nee, nee, nee. dit is een uh, bewustie. waar Blind het slachtoffer van is. En De pie, dat is allemaal grappig om te zien. zijn ploeggenoot van PSV. Want daar spelen ze natuurlijk allebei. Nog even toespreekt, zegt Joh. Maar wat gezellig houden, want anders maak ik je gek volgende week. Ja, ik maak je Jaak. En eh, Narsing loopt warm. Eh, we kunnen niet alles voor blijven zeggen natuurlijk vanavond. Het bal bezit nu voor Sillesse. Sillesse met eh, de bal, die komt ter hoogte van de middellijn richting Sime de Jong. Sime de Jong laat zich eh, niet van de bal zetten, maar maakt een overtreding. Doet Valdes weg. En zo hebben de Colombianen weer een vrije trap te nemen. Te hoogte van de middellijn. Met wat ruimte bij Aquilar. Aquilar terwijl Falcao nog niet echt, je zei het eerder, ook in de wedstrijd is voorgekomen. Laat zich redelijk inkapselen. Maar ja, daar waar je denkt dat je hem onder controle hebt moet je ongelooflijk oppassen. Want het zijn juist die momenten waarin hij toeslaat. Nu heeft hij bal bezit. met Veldman bij zich. Veldman zet hem goed van de bal. Strootman. Strootman kan de bal van de voeten afpikken van Zapata. Strootman gaat richting het 16 meter gebied. Maar wie is daar om te helpen? Strootman richting Van de Vaart. Bal naar Siem de Jong. Siem de Jong en het lijkt wel op geen penalty. Geen penalty. Wordt hij onderuit getrokken ja of nee? Nou ja. dan ja, ik wil ik hem geven. Maar hij heeft last van zijn hamstring Siem. Siem gaat eruit zo. Die heeft last. Die heeft aangezet. Die is uit te draaien gaan aanzetten. Terwijl we nu nog even naar die actie kijken. Nee, er is niks aan de hand. Maar hij heeft, uh, hij heeft last van zijn hamstring. Die moet eruit denk ik. En dat betekent dat die wissel wat sneller gaat komen. Dat Narsing al eerder kan gaan komen. En dat Sien de Jong er nu uit gaat. En ik neem aan dat ze bij Ajax toch nu enigszins voor kijken. Want de berichten over ziektesom bij IJsland zijn nog niet eens luidend. Maar dat zou een behoorlijke enkelblessure zijn. Alhoewel hij nu mee is gegaan als toeschouwer richting Kroatië. En nu ook dan eventueel een hamstringblessure van Sien de Jong. Die weliswaar nu op de benen staat. Maar ik neem niet aan dat hij door gaat spelen. Nee, dat lijkt me ook niet. Want... Je bent al geneigd om te zeggen neem geen risico ja, als het je het gevoel dan. hebt dat er risico is. Maar dit lijkt me een foute boel voor Sim de Jong. Die verzorgd wordt nu buiten de lijnen. Maar inderdaad er wordt uh, maar meteen uh, boter bij de vis gedaan. De dokter zegt nu ook wisselen maar. Dat, dat is echt slecht nieuws voor Sim de Jong. Dat is slecht nieuws voor Ajax dus ook. 0-0 stand vlak voor rust. En zo wordt deze uh, trainingsweek voor het Nel al met die twee wedstrijden een soort tien kleine negentjes. Waarbij je het gevoel hebt langzaam hoeveel blijven er over. Colombia valt aan. Het Nederlands elftal dus nu even met 9 in het veld voor de duidelijkheid. Lens Rood een paar minuten geleden. En nu dus de blessure voor Sim de Jong. Er gaat een invaller in het veld komen. Dat hadden we al aangekondigd. Die heet Narsing. Maar negental van Oranje. Moet nu in de slotfase van deze eerste helft maar even zien. Dat ze Colombia van het lijf houden. Colombia dat de bal diep op de Nederlandse helft heeft. Via Quadrado. Aan de linkerkant van het veld gaat nu ook Sanchez ermee bemoeien. De bal terug naar Quadrado. Quadrado speelt de bal door. Doet dat richting Aguilar. Aguilar... Naar Rodriguez. Rodriguez uh, speelt de bal nu naar Falcao. Nu is het oppassen geblazen. Nee, daar zit Vlaar goed tussen. Doorkoppen is van Veldman. Balbezit voor het Nederlands helftal via Depay en Blind. Blind speelt die bal uitstekend uh, richting Schaars. Nu moet hij naar de rechterkant van Strootman en uh, Van de Wiel. Dat doet hij niet, Strootman. Loopt zich nu vast. Speelt de bal dan even terug naar Blind. Er lag aan de rechterkant uh, wat mogelijkheid en wat ruimte bij Van de Wiel. Maar dan was het wel een paas geweest over een meter of vijftig in de breedte. De Balbezit nu voor uh, Vlaar, Vlaar blind blind naar uh, Schaars. Schaars goed gespeeld richting Veldman. Veldman aan de rechterkant, dat zou hij kunnen. Maar dat doet hij niet. Neemt de bal even aan, speelt de bal niet terug. Moet hij oppassen dat hij niet weer in dezelfde fout uh, gaat. Maar uh, tot nu toe gaat het goed, raakt de bal niet kwijt. Vlaar dan, Vlaar blind blind naar Silas En dat betekent dat Nederland eigenlijk bezig is in deze fase... om de tijd tot aan de rust uit te spelen met die 10 tegen 11. Ja, hou de bal maar zoveel mogelijk in de ploeg. En uh, zorg ervoor dat je tegenstander er niet aan te pas komt. De Pai, goede controle. Bal naar Blind. De Pai loopt nu zelf de diepte in. Er zit een tussenstationnetje bij en dan schiet van de vaartenbal buiten. Zodat er gewisseld kan worden. En Luciano Narsing in het elftal kan komen voor uh, Sim de Jong dus. En zo hoorden we gisteren dat Robben en de Jong niet konden spelen. Rondom het wel met Japan dat Martens Indi en Willems niet konden spelen. Na bekendmaking van de selectie dat van Percy en Klaasje niet konden spelen. Vlak daarvoor dat Kuyt, Snijder en Vorm niet konden spelen. Dan wisten we al dat Rekiek, Bruma, Huntelaar, Van Wolskwinkel, Wijnaldum en Van Ginkel niet beschikbaar waren. En nu valt Siem de Jong uit. Ik denk dat je de anderhalf bijzonder lollig elftal van kan maken. Maar het is er allemaal niet meer bij. Anderhalve minuut nog in de eerste helft. Dat is de realiteit. Dat dit team dus tegen een sterk team moet spelen. En het staat nog steeds 0-0. En dat ook nog met 10 tegen 11. balbezit nu voor Van der Vaart. Voor de mensen die het gemist hebben. Lens is er met rood uitgegaan. Nederland probeert nu ook denk ik, bij Aguilar een rode kaart voor elkaar te krijgen. Krijgt een tikje op de enkel. Van Gaal staat erbij. En gebaart gebaar dan van. Ja, dit zou toch ook misschien wel iets meer hebben kunnen zijn. Dan, uh, dan de gele kaart die er nu wordt gegeven. Is dat zo? Krijgt hij inderdaad. Ja, dit was wel iets meer een dan een tip tikt op de dit, ja. Space, ja. Dit was echt wel een vieze overtreding. Van Gaal is woest overigens. Die heeft zich nu ja. buiten de duk gemeld. Er staat nu om zich heen te kijken, licht verbouwereerd of het allemaal maar zo kan. Fer gaat zich ook uitkleden. Fer is degene die nu al de koud wordt uitgestuurd omdat men inderdaad het idee heeft hoe uh, zwaar dat de, is de vaart techniek eraf. van de vaart kreeg. Van de vaart wordt wel weer overend geholpen. En die gaat er ook af. En die gaat er ook af. We krijgen nu een herhaling van het moment. Ik denk dat het. Uh, we zien het van de ene kant dat het linkerbeen van de meneer die de overtreding maakt uiteindelijk het uh, vervelende werk doet tegen de ja. achterkant van de Achillespeeser van van de vaart aan die er echt flink last van heeft. Van de vaart is er af. Van Kijk de vaart gaat uit. er ook af en die wordt nu gedragen door uh, twee mensen van de medische staf van neels Nederlands elftal. En zo wordt het een hele vervelende avond. Want die heeft uh, echt pijn en echt last... na de overtreding van Abel Aguilar. Een uh, speler van Toulouse. middenvelder, En die heeft Van de Vaarten de wedstrijd uitgeholpen. Ja, het is gek. Uh, rode kaart. Uh, van de Vaarten nu gebaseerd af. jong uh, dat is pech. Met een hamstring bestuurde. Dus als je met name dus die, die rode kaart ziet... en nu het feit dat er iemand uh, uitgedragen, afgedragen moet worden... Dan zou je denken dat het een bloedharde uh, uh, wedstrijd is. Met uh, buitengewoon vervelende overtredingen. Dat valt eerlijk gezegd nog wel mee. Het heeft te maken met uh, de avond die het is. Het is wat dat betreft een beetje vreemd. Want inmiddels is de wedstrijd ook tot een uh, niveau gekomen. dat je, je eigenlijk alleen nog maar bezig zit te houden met randzaken. Met blessures en mensen en dingen. Maar van enkele aanvallen is geen, uh, geen sprake meer. Het is natuurlijk ook vervelend als je een oefenwedstrijd met 10 tegen 11 moet spelen. Maar Lens maakte gewoon. Een stomme overtreding, liet zich provoceren en uh, moest er dus af met rood. Nu, balbezit uh, voor Armero, tegenover van de middenlijn. Het publiek begint een beetje te fluiten. Want het is, zoals gezegd, een vreemde avond aan het worden. Aquilar nog steeds in stand van 0-0. Colombia wordt nu uitgefloten. Het Nederlands publiek vindt het wel leuk zo. Maar dat heeft ook niet zoveel zin, want het zijn ook niet uh, alle spelers terwijl Strootman nu uh, eventjes uh, <laughs> een robbetje aan het uh, duwen is met uh, Valdes. Komt uh, Leroy ver binnen de lijnen. En is uh, dus ook uh, Rafael van der Vaart inmiddels uh, verdwenen van het uh, strijdveld. Balbezit uh, voor uh, Colombia. Maar uh, we hebben nieuws van het matchcentrum. Radio 1. Mof. Ja, die zochten Al, we inderdaad. Al, uh, want dus de, de wedstrijd Alger, Algerije tegen Burkina Faso is afgelopen. Algerije wint met 1-0. En speelde Floor uh, in. Uh, in Burkina Faso met 3-2. Dus Algerije gaat naar het WK ten koste van Burkina Faso. IJsland-Kroatië. IJsland met een man meer, maar kort na rust een uh, schot. kruislings van Serena, 47e minuut, 2-0 voor Kroatië. Dus problemen voor IJsland moeten nu twee goals gaan maken. En Roemenië maakt gelijk tegen Griekenland. Maar vooralsnog is dat uh, om de baard van de keizer, want Griekenland heeft uh, twee goals voorsprong. Maar ja, goed, Roemenië heeft in ieder geval die goal gemaakt. Torosidis' eigen doelpunt. Dat is uh, wat er gebeurd is op de overige velden. Portugal nog 0-0, Frankrijk ook nog 0-0. Ja, uh, rust 0 -0. in de Arena 0-0, dus tot zo. Inderdaad, tot zo. We gaan naar het uitgestelde ster, nieuws en ster van 9 uur. Ik wil gewoon de feiten weten. De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten. Er zijn altijd pieten om gewoon Sinterklaasgroep te helpen... en natuurlijk ook de roep te hanteren als Sinterklaas daar vraagt. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1-journaal. Ik denk, dat is mijn indruk, dat ze hun werk goed hebben gedaan. Heeft u een vraag voor Opstelten? Mail het naar vraaghetdeminister@nos.nl. stel uw vraag...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 Genbon, Boekenbon. Geef een Boekenbon als eindejaarsgeschenk. Je steunt dan goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1. En het is negen minuten voor half tien. Dit is Martijn Nijhuis met het uitgestelde NOS-journaal. Er zijn geen fouten gemaakt bij de medische zorg... aan het Georgische meisje Renata schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer... na onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie... en Inspectie voor de Gezondheidszorg. De zesjarige Renata werd een jaar geleden met haar familie uitgezet naar Polen... waar het gezin de EU was binnengekomen. Volgens het EO-programma De Vijfde Dag was al bekend... dat het meisje acute leukemie had voordat ze werd uitgezet. Volgens de inspectiediensten wist justitie dat niet. De betrokken instanties hadden de gegevens over het gezin... wel beter moeten uitwisselen. In de Amerikaanse staat Virginia is een senator neergestoken in zijn huis. De politicus van 55 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis... met steekwonden in zijn hoofd en borst. Zijn zoon van 24 lag dood in het huis, maar er wordt niet gezocht naar mogelijke verdachten. De Amerikaanse politie wil niet zeggen of de zoon zichzelf heeft neergeschoten. In Egypte zijn gevechten uitgebroken bij de onthulling van een monument op het Tahrirplein... Het monument was geplaatst om de revoluties te herdenken die dit jaar en twee jaar geleden op het plein plaatsvonden. De ongeregeldheden ontstonden toen ook aanhangers van legerleider Al-Sisi op het plein verschenen. Van het monument is na de ongeregeldheden nog maar weinig over. Schiphol wil een belang in de luchthaven in Rio de Janeiro. Samen met een Franse luchthaven en twee Braziliaanse partijen heeft Schiphol een bod gedaan. Via andere consortia hebben ook geboden. Vrijdag wordt bekendgemaakt welk consortium de concessie krijgt. De Braziliaanse overheid denkt dat de luchthaven minstens 1,5 miljard euro waard is. Het weer geleidelijk droog en opklaringen. De temperatuur daalt weer tot rond het vriespunt. Morgen eerst nog even zon. Aan het eind van de ochtend regen en een kleine kans op natte sneeuw. Het wordt dan zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is zes minuten voor half tien. Het is rust bij Nederland-Colombia in de Amsterdam Arena. Het staat nog 0-0. Belangrijke ontwikkelingen en doelpunten wel op de andere velden. We gaan naar het matchcenter. Frank Wilaert, die WK playoffs in Europa... Ja, het is een soort koortsachtige sfeerproefje echt overal. Zweden tegen Portugal is uh, hard tegen hard. Ronaldo werd al een keer uh, teruggefloten door Howard Webb. Maar die hield het uh, bij een standje. Dat, dat doet uh, de Engelse scheidsrechter uh, met plezier. Standjes uitdelen, gele kaarten. Daar is die wat minder van. Maar uh, voorlopig daar nog 0-0. Frankrijk tegen Oekraïne. en Bij Oekraïne dachten ze, als we maar geen snelle tegenkool krijgen... na 21 minuten is het zover. Dan scoort Sacco. De verdediger van Liverpool in het dagelijks leven. Hij maakt 1-0 voor Frankrijk en dus... Is uh, Oekraïne ook billen knijpen uh, voor hun. En dat zijn de belangrijkste uh, uh, tussenstanden tot nu toe. Kroatië had ik natuurlijk al gemeld tegen IJsland 2-0 voor. IJsland weliswaar met een man meer. Maar ook met een man meer dan een doelpunt doelpunten uh, tegengekregen. Via Srena en Roemenië tegen Griekenland staat vooralsnog op 1-1. Daar heeft Roemenië nog twee goals nodig om een verlenging af te dwingen. Algerije is geplaatst voor het WK ten koste van Burkina Faso. in stiekem vinden we dat hier met z'n allen heel erg jammer. <laughs> En wij kijken met z'n allen natuurlijk ook naar die oefenwedstrijd van het Nederlandse elftal. Die, Mark van Hintem, wel eens een oefenwedstrijd kan gaan worden. Waar de KNVB en Louis van Gaal heel veel spijt van krijgen. Ja, dan doe je op de blessures ja. en, de, en de rode kaart natuurlijk, ja. dat klopt. Aan de andere kant denk ik wel dat het een hele leerzame wedstrijd is. Omdat je dus met een andere cultuur te maken krijgt, een andere voetbalcultuur. En dat houdt ook in dat je tegen Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen moet leren jezelf te wapenen. Hoe uit die andere voetbalcultuur zich in deze wedstrijd? Ja, in alle opzichten is het uh, provoceren. Uh, overtredingen maken, harde overtredingen soms. Uh, uitlokken. Uh, Romero die uh, heel slim eigenlijk uh, Lens een rode kaart uh, aannaait. Ja, dat soort zaken. En dan zie je ook dat, dat we daarin nog tekortkomen. Dat zijn we niet gewend. Nee, uh, ja, maar wat moet je er eigenlijk van vinden? Hè? Want dat zit dan niet in ons. Dat zit in hun, wat in hun cultuur wat meer opgesloten. In hun voetbalcultuur. Het zijn ook van die overtredingen die je soms pas in de herhaling ziet hoe smerig ze waren. Ja, Bijvoorbeeld klopt. die tik die Deli Blind krijgt. Ja, die tik die Deli Blind krijgt van Arias inderdaad. Van de Vaart die gewoon over de zijlijn heen geschopt wordt. Uh, Romero die een schoppende beweging maakt en die ook rood had moeten hebben. Hè. Uh, niet alleen Lens in dat geval. Ja, dat zijn allemaal zaken die, die gebeuren tegen dit soort tegenstanders. En, uh, en dat is ook wel het verschil. Jij zegt net, uh, jij opent eigenlijk van ja, het is een oefenwedstrijd. Nou, voor, ja. voor deze Colombianen is dit die geen oefenwedstrijd. Die zijn niet gekomen om echt te oefenen. Nee. Die, die zijn komen om te winnen. in het heetst van de strijd. Ja, en om resultaat te boeken. Ja. Moet je daar dan in meegaan? Hoe kan je daar het beste tegen wapenen? Ja, ik vind dat wij, uh, wij niet de kwaliteit hebben uh, om daarin mee te gaan. En we hebben ook niet de spelers daarvoor. We hebben natuurlijk een heel jonge elftal. Eigenlijk moeten wij gewoon voortbouwen op hetgeen wat we hebben. Het positiespel, het, uh, ja, het, het net iets sneller zijn dan de tegenstander... om die tackles te ontwijken. Uh, maar goed, dat lukt in dit geval niet echt. Nee, en laten die jonge jongens, want nu van de vaart eruit dus is het helemaal... een een, een behoorlijk onervaren Nederlands elftal geworden. Laten die jonge jongens zich te veel uit de tent lokken door ja, het Colombia. Absoluut. Ik weet niet of het een met het ander te maken had... maar zo'n zo fout die bijvoorbeeld uh, Veldman uh, maakte... door uh, ja, heel opzichtig open te draaien... de bal te verliezen op een plek waar het niet kan... Uh, dat kan allemaal te maken hebben met, met hetgeen... wat je aanvoelt in een wedstrijd als speler. Van, hé, hey, uh, er gebeuren hier dingen die ik niet gewend ben. Weet ja. je wel? En ik word opgejaagd op een andere manier dan ik gewend ben. en ja. Het gaat allemaal net iets sneller en harder en gemeener. Uh, dat, dat voel je aan als speler. Waardoor je ook wat minder zeker... Uh, op het veld gaat staan. Ja, en dat gemene dat Colombia dan meeneemt, hè, vind je dat dat kan? Ja, ik vind dat dat kan. Omdat het hoort bij het voetbalspel. En, je hebt niet en dat hoort ook een... bij zo'n wedstrijd. Het is een oefenwedstrijd, ja. maar daar, daar mag je... ...doen alsof het echt om de ja, wereldtitel gaat in dat ik, opzicht. Ja, ik vind het Zij zijn hier naartoe gekomen om, uh, om een resultaat te boeken... ...om zich te laten zien uh, ten overstaan van de hele wereld... ...dat ze Nederland aankunnen zoals ze het met België gedaan hebben... ...wat heel knap was. Ja, ik vind dat alleen maar uh, lovenswaardig. Ja, en nou, voorlopig lukt dat. Hè. Tenminste, het is 0-0. Dus uh, uh, Colombia doet het in elk geval niet onder voor Oranje... Uh, en andersom ook niet. Wat vind je van het spel van Colombia? Want dit is dan, hè? dit kan je een wapen noemen. Ja. Dat, dat, dat gemene spel of die andere cultuur. Maar wat vind je van het pure voetbal? Het eerste half uur vond ik het heel aantrekkelijk om te zien. En uh, zag je ook dat ze een paar keer uh, het korte spel goed afwisselden met diep, diepe ballen. Waar Nederland toch een paar keer moeite mee had. Ze zijn niet echt gevaarlijk geweest. Nederland daarentegen wel. We hebben de beste kansen gehad. Hadden eigenlijk ook moeten scoren. Zeker uh, die bal op de lat van Van der Vaart. Ja, uh, ja daarin moet Siem de Jong alerte ja, die zijn. Ja, Siem de Jong net naast getikt wordt. Ja, ja. ja dus uh, ze hebben weinig afgedwongen, uh, Colombia, in het, in het veroorzaken van kansen. Maar je zag wel dat ze uh, aanvallen durfden te spelen durf één op één tegen te spelen in de arena... nou, er zijn heel, er zijn heel weinig landen gegeven. Want normaal gesproken, negen van de tien keer... Uh, gaan de landen waar tegen wij spelen... Uh, uit van het verdedigende concept. Nederland uh, valt aan en, en ze wachten op de ruimte, Zijn niet. Ja. En je ziet gelijk dan waar de crux ligt eigenlijk. Waar wij nog moeten groeien. En dat is uh, wel wat je ook wekelijks ziet in de Eredivisie. Het snel handelen... Uh, uh, uh, en sneller de oplossing zien op het moment dat we opgejaagd worden. Dat deden ze wel heel sterk, Olympia, van. Ja, ik. Maar is dit dan een representatief Nederlands helftal? Want wij hopen toch met z'n allen dat er over een dik half jaar... in Brazilië op het WK een heel ander Nederlands helftal staat... Dan, dan wat we hier hebben gezien. <laughs> ja, maar en dan denk... bedoel ik de personele bezetting. Hè? Ja. Want dan hoop je dat Van Persie erbij is en dat Snijden er weer bij is. En Nigel de Jong. En Robben. En dat Van de vaartenwedstrijd uitspeelt. Precies. Dat natuurlijk. Dan heb je het over iets totaal anders. Ja, natuurlijk. Aanvallend gezien uh, is dat natuurlijk een wereld van verschil. Alleen uh, achterin, en dat weten we allemaal, uh, zal het niet zo heel veel schelen. Ja, je, waarschijnlijk een andere keeper zal er op doel staan. Maar ja, denk in ja, ik denk inderdaad wel dat, uh, dat Stekelenburg uh, een, een grote kans heeft om te gaan spelen. Omdat hij de meest ervaren is, die, uh, de meest uh, is die je hebt. Uh, en ja, je loopt al niet over van, uh, van um, volwassenheid achterin. Dus het lijkt mij verstandig om daar in ieder geval iemand neer te zetten die uh, die rust misschien kan uitstralen op ja. zijn verdedigers. En dan is de vraag heel makkelijk en het antwoord misschien heel moeilijk. Wie oh wie? Ja, centraal bedoel je. Centraal ja. achterin. Ja, ja dat, dat is uh, heel moeilijk. Ik vind, uh, op dit moment vind ik het niks om met een uh, centrale verdediging te spelen op links die rechtsbenig is. Je ziet gewoon in de opbouw dat een enorm probleem is. zag je met name in de vorige wedstrijd tegen de Japanners. Op het moment dat de druk werd gezet op de keeper, uh, Sillissen in dit geval, en op Vlaar. Ja, dan kwamen daar heel veel fouten uit voort. Dat is ook logisch, want dan kun je eigenlijk Vlaar niet aanrekenen. Die staat daar niet goed. Uh, met zijn linkerbeen. In de opbouw is dat gewoon een... Uh, ja, een heel vervelend iets. Ja, um, en ja, dan, dan blijft het uitproberen, hè, want het is nu Vlaar uh, met Veldman... Uh, Martins Indy is er dan niet bij. Maar ja, wat zijn de andere keuzes nog? Ja, precies. Kijk, Martins Indy uh, uh, heeft denk ik de meeste kans... om uiteindelijk links in centrum te gaan spelen. Ja. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat hij ook echt linksbenig is. Ja. Uh, hij is snel. Hij uh, heeft wel, vind ik, uh, tactisch niet heel veel kwaliteiten. Het zal ook een jongen zijn die, uh, uh, ja, uh, waar, waar je fouten van ziet. Waar je denkt, van, hoe is het er hemels nou mogelijk? Maar goed, dat is een leerproces. Maar ik denk dat hij wel links in het centrum de beste optie wordt. Ja, zie, je dat nog, zie je het nog goed komen met dat hele centrum van het Nederlands elftal als je zoekt naar wat meer ervaring en wat meer zekerheid? Want dat al die jongens die daar nu uitgeprobeerd worden talent hebben... dat staat buiten kijf. Ja. En dat die misschien bij een volgende, week, volgende WK... Um, vaste waardes kunnen zijn van het Nederlands elftal en wat meer zekerheidjes, uh, dat ligt ook wel in de lijn en verwachting. Maar het is over een half jaar al het WK. Precies. Wie gaan daar staan? Welke twee centrale verdedigers gaan daar staan... Waar 10 miljoen Nederlanders die voor de buis zitten... een goed gevoel bij hebben. Ja, dat klopt. Dat, dat, uh, ja, ik denk dat dat heel lastig wordt. Ik denk uh, dat wij dat niet gaan meemaken op het WK. Want Wat je ook dan het nu... komt tekort op internationaal uh, topniveau. Ja. Maar goed, ik moet en eerlijk En alles zeggen... wat er nu voor handen is... want uiteindelijk, bedoel, er de, de, de moeten er de twee staan. Wie, als iedereen fit is, uh, moet er daar staan? Ja, je hebt verschillende keuzes ook afhankelijk van uh, tegen wie je speelt en hoe de tegenstander zal spelen. Je kan kiezen voor snelheid achterin. Je ja. kan kiezen voor maar ga eens voor... uit van eigen kracht van Nederlandse Nederlands elftal. Van de eigen kracht? Ja. Uh, dan zou en er... neem ook eens voor de de spelers mee die niet altijd spelen bij hun club. Want dat doet van Gaal niet. Maar soms vraag je je af hoeveel je nog door moet zakken in niveau. Om die jongens nog steeds op de bank te laten zitten. Ja, je bedoelt dat... Over Matthijs heb ik, ik dan bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, ja goed, daar waren ook. Daar doelde ik net op. Dat centrum. Uh, daar waren ook heel veel twijfels over. He? Heitinga en, uh, en Matthijs. Maar ja. die hebben het ja, eigenlijk wonderbaarlijk goed gedaan. Ja. op het toernooi. Uh, misschien worden we nu ook wel verrast. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk dat je een centrum krijgt. met... Uh, omdat het verhaal toch zal terugvallen op wat meer uh, routine. Uh, een centrum. Uh, Vlaar en, en uh, Martens indy ja, en niet omdat die dan zo vreselijk hebben uitgeblonken... maar omdat we geen betere keuzes Precies. hebben. Precies, en dan links linksback uh, Daily Blend. blind. En uh, rechts van de wiel, denk ik. Ja, ja want uh, Van Gaal is wel fan he? van Bruno Mardesindi. En Ron Vlaar zie je daarnaast. Ja. ja. Okay. Uh, het matchcenter, Frank Wielard. Wat heb jij ons te melden? Uh, dat het rust is bij Zweden tegen Portugal, dat het daar nog 0-0 is en dat het vooral erg spannend is. Net als de Heenwedstrijd is het niet zo geweldig goed, maar het is al een stuk beter. En uh, dat levert nog niet een hele mooie wedstrijd op, maar wel ontzettend spannend. Kroatië is bezig tegen die 11 van IJsland uh, om IJsland op te rollen. Olić een omhaal. Onderkant lat, daar kwam IJsland goed weg. En een minuutje eerder was het al uh, 1 tegen 1 voor de goal van IJsland. Dus daar had het eigenlijk al 3-0 moeten staan. En nu zien we Frankrijk op 2-0 komen. En is het uiteindelijk Benzema alsnog volgens mij uh, die hem maakt. Die zie ik in ieder geval het allerhardste juichen. Hij maakt al een goal twee minuten geleden. En, en toen werd hij buitenspel gegeven. Dat was het absoluut niet. Ik moet eerlijk zeggen, de goal zelf heb ik niet gezien. Ik zie alleen Benzema juichen. En deze keer is het dus uh, wel raak. En telt hij wel? Is het? 2-0 voor Frankrijk. En moeten ze nog een goal maken om Oekraïne uit te schakelen. En zelf alsnog naar het WK te gaan. Dat wat iedereen eigenlijk niet serieus voor mogelijk wist te houden. Nu is het geen buitenspel. Opnieuw is het randje. En mag die door. Nu is het wel buitenspel, zeg ik dan achteraf. En uh, mag die door. En uh, Valbuena is degene namelijk die niet buitenspel staat. Benzema wel. Hij profiteert ook. Hij scoort... Maar eerlijk is eerlijk, de eerste goal die hij maakt was niet buitenspel. Dit is anderhalve meter buitenspel en had assistent de schrijdsrechter moeten zien. Het is alsnog 2-0. Laten we ze tegen elkaar wegstrepen. Dan lijkt me dat volkomen terecht. Frankrijk serieus op jacht naar een WK-ticket. En Oekraïne moet vooralsnog leidzaam toezien. Het is inmiddels ruim over half tien. De eerste helft van um, Nederland-Colombia begon veel te laat. En dus de tweede helft ook. Maar we kunnen wel terug naar de Amsterdam Arena. Vlak rust hadden we al een wissel. Hè. zien de Jong eruit en Narsing erin. Ligt het in de lijn der verwachting dat er nog een wisseling komt? Er was nu al een tweede, er was een tweede wissel in. Van de vaart ja, en uh, ver. Nog, ja. uh, vanwege de besturen van van de vaart. Ja, het, het is op dit moment nog niet te verwachten dat er uh, al heel snel weer een wissel komt. Ik neem aan dat Van Gaal in de kleedkamer met name bezig is om tegen de jongens te zeggen... over drie kwartier zit het erop. Dan hebben we de cyclus van wedstrijden gehad in dit jaar. En dan sluiten we af tegen Colombia in, in dit jaar. Laten we hopen dat het geen nederlaag wordt. Dat zal hij niet roepen. Maar ik denk dat hij dat in zijn achterhoofd wel heeft. Want die kans is redelijk groot met 11 tegen 10. Voorlopig dus die stand van 0-0. En een wedstrijd die in het begin aardig was. Maar door allerlei toestanden nu toch een beetje ontvierd is. En niet meer echt de krachtmeting is die we hoopten dat we zagen. Nee, op Twitter gelezen. Nieuw gezelschapsspelletje voor tijdens de feestdagen. Lens, erger je niet? Die <lacht> kan dan ook nog wel. Want ja, zijn kaart. En nou, gaat daar dus wel het een en ander aan vooraf. Is wel tamelijk onhandig. Omdat uh, Pablo Armero, speler van Napoli ja zijn been als een soort klauwhamer laat neerkomen op het been van Lens. Ja. Dat wordt door niemand gezien. En Lens die, zoals hier in herhaling, vrij goed op twee keer zegt... hé, hey, hé, hey. bijna verbaasd kijkt van wat maak jij me nou. Dan opstaat en hem even bij zijn strot grijpt en hem een duw geeft. En dan uh, blijkt meneer Amero plotseling heel graag te vallen. Uh, ja, oké, okay, dat kan. Dat hoort er allemaal bij. We hebben dat eerlijk gezegd. Wij zijn in Nederland uh, niet goed in provoceren. We zijn wel heel goed in ons te laten provoceren. Want of we nou spelen tegen... Tegenstanders die dit uit de kast halen, of tegen Portugal, om maar eens een gerucht voorbeeld te noemen. Het gaat altijd verkeerd en het loopt altijd voor het zelf al verkeerd af. Dus laat het een les zijn. Hoe dan ook zal een tiental van Oranje, waar dus we hebben dat gezegd ook nog de nodige uitvallers zijn na blessures. De jongen van de vaart, vervangen dus door Narsingh en Fer. Um, dat tiental was kijken waar ze nog uh, toe in staat zijn in de tweede helft tegen de nummer 4 van de FIFA-ranking. Een ja. land uh, waar overigens. Een deel van ons koninkrijk toch wel vrij dichtbij ligt. Want het meest noordelijke puntje van Colombia is denk ik hemelsbreed hoog uit de kilometer of 100 van Aruba en Curaçao verwijderd. Wat dit te zijn. Sorry, wat. ik zal jullie ook bijpraten ten aanzien van de, de formatie van Colombia. Want daar is wel een wissel. Aquilar blijft in de kleedkamer achter. En daarvoor in de plaats komt McNally Torres. Die speelt bij al Shabab. En dat betekent dus dat er op dit moment één keer gewisseld is bij Colombia. Dat ik kijk naar de zijkant en dat er bij het Nederlands helftal zich verder nog niemand aan het opwarmen is. Het Nederlands tiental moet ik zeggen na het wegsturen van Lens. En dat gebeurt al in de 34ste minuut. Speelt Nederland dus met tien man in een wedstrijd die dus voornamelijk als kenmerk zal hebben overleven. En doen geen gekke dingen. Balbezit voor Schaars. Ach, dat is voor nou zelf van. Nog één dingetje over die jongen die erin komt, die Torres Al-Shabaab. Dat was dus de club waar Michel Prudon, toen die Twente terugkeerde, naartoe ging. En uh, die Torres, daar vond men in Colombia van dat hij wel een uh, serieus onderdeel van de selectie zou kunnen zijn. Maar nu die in de woestijn voetbalt, twijfelt men ook in Colombia daar openlijk aan. Dus hij heeft vermoedelijk een beste bankrekening, maar geen WK straks. Balbezit voor Colombia nadat Nederland die met de eerste de beste diepe bal op de paai verspeelt uitverdedigen via de rechterkant. Overtredentje lijkt mij Van vlaardroos van de middellijn. Die doet inderdaad zijn tegenstander Falcao tegen de grond. En zo krijgt Colombia daar een vrij schot te nemen. Wil Colombia nu doordrukken, zeggen ze na die 2-0 in België willen we ook graag wel Nederland verslaan. Twee landen uit de top 10. Twee landen die er in Europa toch redelijk toe doen. Dat telt. Of uh, wordt het een hele andere avond. Dat zou ook maar zo kunnen. Terwijl Gutierrez nu in ruimte de bal geeft aan Falcao. Geen buiten spel. Een schot dat stuit op de vuisten van Sillessen. U hoorde nog Jack van Gelden buitens en toen hield hij eigenlijk zijn mond nee, nee, de vlag ik denk, in Nee, nee, nee, ik zeg gaat hij. Oh, gaat hij? Omdat Van voor de eerste keer echt weg was uit de rug van uh, Van Vlaar. Moeilijke hoek en toch nog een schot wat uh, door Sillissen wordt gered. Hij komt echt helemaal aan de rechterkant uit. Ballen voor gespeeld waar Nederland geen bal bezit aan over kan houden. Ver ziet hem over zich heen gaan. Zoals het denk ik voor Nederland überhaupt lastig wordt om... Oeh, dat was ook een hele vervelende botsing. Daar gaan Vlaar gaat onderuit. Maar ook de grensrechter gaat onderuit aan de andere kant. Ja, sorry dat ik erom moet lachen. Christophe Bornhorst. Hele gekke actie waarbij Vlaar wacht om die bal over de zijlijn te laten gaan. Waar dan ook nog gesprint wordt door een speler van Colombia om daar dichtbij te komen. Ik kan eerlijk gezegd niet zien wie het is. Het eh, Quadrado, denk ik dat het is, die eh, daar ligt. En eh, in dat hele gevoel, waar Vlaar dus die Quadrado weghoudt, is, die... ja, is het ook die grensrechter die... Ja, sorry. Is het ook die grensrechter die wegleidt. En uh, nu ligt dus iedereen... Ja, het, is, het, is een, het, het wordt een, een soortige wedstrijd. Ik zei het al eerder. Het is uh, niet meer echt uh, interessant om, uh, om er naar te kijken... omdat er te veel gekke, maffe, idioten en, en ja... Niet leuke dingen gebeuren, lijkt Even, ik het zo zeggen. Als die grensrechter nou niet verder kan, krijgen we het Nederlandse grensrechter, want de vierde official is Richard Liesveld. Ja. Dat is natuurlijk altijd zo in dit soort uh, oefenduels. dat de vierde man gewoon eentje uit je eigen land is, dat scheelt in de kosten. <laughs> Kans voor het Zelftal. Narsing weg aan de rechterkant van het veld. Narsing, paasje weer door op strootman. Die wil hem terugleggen op Narsing, lukt net niet. Daar zit Colombia tussen. Het Nelsel gaat er echt op die manier nog wel een paar keer uitkomen in een counter. Terwijl de Colombianen nu het bal uh, bezit kwijtraken in de opbouw. Vrij snel omdat ver. Goed stoort en ertussen zit, maar uiteindelijk geen contact vindt met de paai. Maar we zitten dus nu naar Nederland zelf te kijken met Ver, de paai, Narsing, Strootman, Schaars, Met Veldman, Vlaar, Blind en van de wiel en Sillessen. Dat is toch, als je dat afzet tegen de namen van Pac B2, drie jaar geleden, toch echt even winnen? Nou ja, van, van drie maanden geleden, bij wijze van spreken. Want als iedereen er is, dan uh, speelt er natuurlijk het merendeel van deze jongens nog niet in, uh, in de basis. Maar goed, uh, op dit moment met balbezit voor Armero en die stand van 0-0 leeft Nederland nog met die 10. Bal bezit nu voor Sanchez. Sanchez de hoogte van de middellijn. Krijgt die bal weer even terug. Terwijl Falcao probeert steeds achter Vlaar weg te lopen. Maar die bal die komt er niet omdat Vlaar hem goed afschermt. Kan niet anders zeggen. Maar het blijft oppassen geblazen. Bal even teruggespeeld door uh, Torres. Dan uh, ja, leek het, bij het spel van Falcao. Maar die laat de bal toch van de voet afglijden. Sillissen neemt de tijd om uh, die bal naar voren te trappen. Doet dat richting Ver. Ver kan het wel winnen. De pari gebruikt het lichaam goed. En kan dan misschien met een sprintje Arias. Uh, om ver te lopen? Doet hij niet? Gaat eerst even terug. Doet het goed hoor de paai. Rustig, rustig, rustig. Ja, maar zijn uh, explosieve acties hebben we nog niet gezien. Misschien heeft hij wel juist de pech dat zijn tegenstander hem van Haver tot Goort kent, want die komen elkaar natuurlijk op de training tegen. Zij zijn de weer in de weg. Zeg. Dat is de derde keer trouwens dat hij in de weg staat. De beste man moet nu een de looplijn gaan, jongen, gaan kiezen. Scheidsrechters lopen altijd in het diagonaal, zoals u weet. Maar deze man neemt de diagonaal nog wel ruim en staat continu op de verkeerde plek. Hele kleine diagonaaltjes, loopt hij, denk ja. ik. Nu staat hij uh, een aanval van de Nl zelf al in de weg. Dat daardoor de bal verspeelt. Ja, Hij steekt er wel verontschuldigend zijn nog hand een op. Keer. Aan de overkant hebben we een grensrechter die nauwelijks nog kan lopen. en buitenspel van Colombia straks over het hoofd gaat zien. En een Duitse grensrechter die steeds excuses aanbiedt. Dat is ja. een hele En af. We zijn uh, twee spelers kwijtgeraakt <laughs> met blessures die bepaald niet fris en vrolijk zijn. We zijn een speler kwijtgeraakt met een rode kaartlens die zich weliswaar misdroeg, maar ook liet provoceren door Colombia. Kortom, de avond waar we ons op verheugd hadden is wel een avond geworden waar we het nog eens over gaan hebben, denk ik later. Maar niet de avond waar we ons op verheugd hadden. Sanchez, balbezit, speelt de bal richting Valdes. Valdes dan nu bijna is hij, Torres, weg uit de rug van Veldman. Maar het wordt goed toezien dan van de wiel, die de bal rustig terug speelt naar Veldman. Veldman richting Ver. Fer raakt de bal dan kwijt en dan krijgen we een uitbraak... Van, uh, nee, niet van Colombia. Want daar zit uitstekend uh, Veldman tussen. En uh, uiteindelijk is het Strootman die de bal over de zijlijn werkt. We spelen bijna 50 minuten. Dat betekent dat we nog 40 minuten dit spel zullen zien. Met een voorzet van Rodriguez. Komt helemaal aan de rechterkant van het veld. Bij Quadrado. Quadrado met blind voor zich. Quadrado, Quadrado met een beweging. Bal even teruggespeeld richting Arias. Arias bal voor. Nederland moet oppassen. En uiteindelijk uh, gaat de bal dan via de rug. Lijkt mij van Van de Wiel over de achterlijn. Van de Wiel zegt nee hoor. Maar de scheidsrechter zegt ja hoor. Dus krijgt Colombia een corner. Die Rodriguez die net de voorzet gaf die het noemde. Dat is een naam die wij Nederlanders heel goed kennen. 22 jaar speelt bij Monaco. Daarvoor bij Porto. Daar hebben ze de afgelopen zomer 45 miljoen euro voor betaald. Dat zijn nogal als transfers die er te doen. Ik geloof in Portugal na Hulk. De duurste transfer het land uit ooit. En hij gaat nu de hoekschop nemen. Dat uh, doet hij in de 51 minuut bij 0-0 stand. De team van Oranje klonteren samen in het strafschopgebied. Keeper blijft staan. Bal op de penalty stip. Er is geduwd. En er komt een vrij schop voor het Nel zelf dan na een aanvallende fout van de Zuid-Amerikanen. Die dan wel weer op hun schreden moeten terugkeren in de wetenschap. Dat Sillissen de vrij schop voor het Nel zelf dan gaat verzilveren. Hoe staat Oranje dan nu voorin na die rode kaart van Lens? Nou, wat er gebeurt is dat we... Twee mensen op de zijkant hebben Depay en Narsing en dat ver daar zoveel als mogelijk bij komt als meest vooruitgeschoven middenvelder. Die heeft in ieder geval wel het loopvermogen om, uh, ja, we noemen dat box-to-box -box tegenwoordig in goed Nederlands, die uh, eigenlijk het vermogen heeft om het hele veld te bestrijken. Bal gaat overver heen, Depay neemt de bal goed op de borst, er wil een hakje geven, lukt niet. Adias raakt de bal kwijt en Blind, Blind raakt hem ook weer kwijt. Dan uh, volgen een aantal ballen waarin uh, medespelers proberen de bal op strottenhoofd naar elkaar te geven. Schaars maakt dan een overtredingtje. Doet er twee achter elkaar en dat is iets te veel. Want Schaars maakt de overtreding, maar dan uiteindelijk krijgt uh, Blind de feiten dat mee. Omdat ook uh, Torres uh, zich uh, gaat bemoeien met uh, het schoppen naar uh, iets wat beweegt. En dus is het balbezit voor het Nederlands zelf 15 meter over de middenlijn. Wordt uh, door Strootman gezegd dat uh, Veldman en Vlaar mee naar voren moeten. En uh, moet Valkauw helemaal terug omdat die bal ongetwijfeld op de rand van de 16 terecht gaat komen. Althans, dat is de hoop. Kroatië heeft laten zien vanavond dat het met een man minder een goal kan maken. Kan Oranje dat ook? De paaibal voor het doel wordt weggekopt door uh, Armero. De man waarmee het met Lens allemaal begon. Die Lens provoceerde. Oeh, schitterend zeg. De paai twee man kwijt. Nu het strafgebied in de paai. Nog drie man kwijt. Een onmogelijke hoeken. Voorzitter maar. Waar Narsing de bal breed legt. Ver eigenlijk moet scoren en moet afdrukken. Maar de bal net niet goed komt. Dit is een uh, prima aanval van Oranje. Waarbij met name de rol van de paaival grote schoonheid bleek. Want hij tot twee keer toe laat drie tegenstanders zijn hielen zien. Uiteindelijk bedient hij Narsing de bal teruggekaatst, Zoals gezegd, ver net een stapje te laat. Er blijft een Colombiaans slachtoffer achter in het strafstopgebied. Dat lijkt mij Valdes. Die nu ter hoogte van de penaltystip uh, zit te vertellen tegen de scheidsrechter die daar nogal onzacht in aanraking is gekomen met het onderbeen van Leroy Fer. Die zelf geen enkele last heeft. Dat is ook wel eens andersom geweest. En uh, Valdes staat, staat weer. Dat gaat nog weer heb ik de indruk. Scheidsrechter is er ook weer weggelopen. En we gaan verder met een ingooi voor Oranje. Die uh, bal gaat uh, weer in bezit komen van Colombia. De bal wordt uh, sportief over de zijlijn getapt door Narsing. Balbezit bal bezit dus voor Colombia op 16 meter van de achterlijn aan de uh, linkerkant van het veld. Anmero uh, gooit de bal in en dan uh, is er enig opjagen van Nederland. Dan gaat die bal gewoon over de zijlijn. Uh, en Anmero die staat dan te kijken en die kijkt dan naar Zapata. Maar uiteindelijk mag Nederland dan de inworp gaan nemen halverwege de helft van Colombia. Is daar uh, van de wiel bij. Gooit die bal knalhard eigenlijk in het lichaam van Narsing, Die daar wat verbaasd naar keek. Maar het balbezit is dus voor Nederland zelf. Veldman speelt de bal even terug richting Sillissen. Nu komt uh, Colombia iets richting uh, de bal. Maar Sillissen knalt de bal op de helft van Colombia. Waar uh, Ver het wel niet kan winnen. En Colombia balbezit hij via torres. Nou is Schaars op jacht om zijn tegenstander onder druk te zetten. En weer moet hij... Om die scheidsrechter heen lopen die weer in de weg staat. Wat is die man allemaal aan het doen? Schaars is ook nu boos. Die gaat ook nu bij de scheidsrechter verhaal halen. En zegt, joh, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het lopen? Je loopt continu in de weg. Met de armen langs het lichaam. Boos. Die zou er nog een gele kaart voor krijgen ook. De scheidsrechter blijkbaar schuldbewust. Laat het dan maar even over zich heen komen. En dat is misschien maar het verstandigste ook. Maar hij loopt continu verkeerd. Balbezit voor Van der Wiel, 0-0 stand, 54 minuten We hebben weer iets om ons over op te winnen, heerlijk. En het balbezit voor het zelf. Elftal, ver in de combinatie met Strootman. De bal nu terug naar Van der Wiel, die diep staat. Van de Wiel zou een voorzet kunnen geven of schieten zelfs. Hij kiest voor het laatste en had beter kunnen kiezen voor het eerste. ja Hij schiet van, van een meter of 25 helemaal van de rechterkant van het veld. en eh, Misschien dat hij het gevoel heeft dat hij dat wel kan, maar ik heb het nog nooit van hem gezien. In ieder geval heeft Colombia weer het balbezit. En heeft dat via James Rodriguez van Monaco. Bal nu op het middenveld bij Torres. En dan naar Arias. En dat is het opbouwen weer bij Colombia. Schoot hij er niet ooit tegen AZ van de wiel 1 in. En dat was dat ook niet die wedstrijd dat die fan op het veld kwam. Dat ja. hij later zei, ja. maak ik eens een goal, telt hij ook nog niet. Klopt, klopt, klopt. Dus hij maakte wel vaker <lacht> dit soort goals duidelijk. Balbezit voor Colombia. Het is stilstaand voetbal op dit moment. Ik heb het idee dat in ieder geval de spelers zoiets hebben van ah, laat die tijd maar wegtikken. en dan komen we in ieder geval wat deze jongens betreft gezond bij onze clubs aan, omdat het weer verder gaat met gewoon de competitie volgende week voor een aantal weer Champions League of Europa League. Baber zit in ieder geval voor Volcao. krijgt de bal aangespeeld, krijgt hem bijna terug. Strootman kan er dan niet bij komen. Via Amero probeert Colombia weg te gaan. Stootman doet het dan weer verkeerd. En dan uh, moet verder tussenkomen. komen. Die krijgt uh, een felle tackle op zich. bal wordt teruggespeeld. Veldman naar Sillessen. Armero is daarbij. Sillessen werkt weg. Het zijn geen kinderachtige jongens de heren uit Colombia. Nee. Dat mag uh, duidelijk zijn. Dat zijn heren die uh, weten hoe je een duel moet ingaan. Laat ik het zo formuleren. En daar uh, niet altijd per definitie op zoek zijn naar de bal. Maar gewoon naar een uh, vrolijke wijze om felle duel in te gaan. En wat je dan onderweg tegenkomt. Ach, dat zien we dan alweer. Blind nu in de lucht. Beter dan uh, zijn tegenstander Rodriguez. Of Gutierrez in dit geval. De bal komt vervolgens terug voor de voeten van Silissen, Die hem een schop zal moeten verkopen voordat Falcao te dicht in de buurt komt. Maar de bal gaat de keur van de boogje overheen. Of van de wiel die ruimte heeft aan de rechterkant van het veld. Dat is gek om te zeggen als je met een man minder op het veld staat. Dat er bij Nederland toch vrij continu mensen vrij staan en aanspeelbaar zijn. Dat is raar. Maar dat betekent dat het positiespel van Colombia in deze fase niet goed verzorgd is. En dat van Nederland juist wel. Maar het bal nu voor schaars. is. die wordt nu wel zo opgejaagd dat hij terug moet. Onder druk, onder druk van Rodriguez. Gaat de bal terug naar Silice, die hem kan aannemen buiten zijn strafhoekgebied. Ja, omdat er twee dingen opvallen bij Colombia. Ten eerste is er geen druk meer naar voren. Dus kan Nederland vrij makkelijk opbouwen. En ten tweede maakt Colombia de klassieke fout dat als je met een man meer speelt. dat ze de bal niet sneller laten rondgaan. Maar dat er een aantal spelers die dat normaal niet doen met de bal aan de voet veel te lang bezig zijn. Nu aan de linkerkant van het veld is Nederland weg met Blind. Blind kan die bal niet voorgeven. Wordt weggewerkt. Uh, en dan uh, een goede lichaamsschijbeweging bij uh, Quadrado. Dan uh, langs één, twee man. Oh, die heeft nog een schaartje ook. Maar Blind heeft uh, de controle gehouden. En Nederland heeft weer balbezit. Dan raakt de Nederland de bal bijna kwijt. De pai kan dan overnemen. En via schaars heeft Nederland balbezit. Wat die Quadrado dus verkeerd doet, is net wat je zelf zegt. Uh, namelijk, hij heeft nog een schaartje. Als hij gewoon geen gekke beweging maakt en zijn man wil uitspelen. En gewoon paast. De, de linksback van Nederland is benen weg. Dan sta je met twee man vrij voor de goal. Ja, dat is een beginnersfout. Heel weinig ploegen. Wat dat betreft is het voor Pekerman ook wel goed om te zien. Kunnen spelen tegen tien man. Je, je de traint er eigenlijk ook amper op. Dus in een wedstrijd om het uit te proberen. Hetzelfde geldt voor Nederland. Met tien tegen elf. En Nederland doet het voorlopig heel aardig bezit Narsing aan de rechterkant van het veld. Narsing kan die bal niet houden. Speelt die bal veel te ver weg. Wordt bijna in een reclamebord geduwd door de Zapata. En dan uh, zullen we straks wat uh, wissels gaan krijgen. Met name aan de zijde van uh, Colombia. Want bij Nederland loopt zich niemand warm. Misschien ook omdat nog als de dood is dat als iemand zich warm loopt dat hij geblesseerd raakt. We spelen bijna 58 minuten. Stand 0-0 nog steeds tussen Nederland en Colombia. Ja het is een uh, aardige ravage geworden zo op deze manier. Met uh, blessure gevallen. In deze wedstrijd dus De Jong en Van de Vaart met blessures naar de kant. Waarbij uh, de eerste De Jong dat deed in een poging nog bij een bal te komen. En gebaseerd raakte als een hamstring. De tweede Van de Vaart gewoon een rotschop te verduren kreeg van Aguilar. Daar uh, volgde Geel voor. Dat had wat ons betreft wel wat erger gemogen trouwens. Terwijl er nu een diepe bal komt. Lijkt mij buitenspel trouwens. En die bal komt voor de voeten van Gutierrez. Die legt hem terug. Quadrado vanaf de rechterkant gaat aan de voorzet geven. Is op zoek naar Falcao. Komt niet omdat Blind uh, goed verdedigd, komt de bal niet voor de goal. Uitverleg van Oranje gaat met horten en stoten. Maar belandt uiteindelijk toch de bal van de voeten van Narsing. Laat zich dan toch door de numerieke meerderheid van afzetten. Zo krijgt Colombia de bal terug. aan dan denk ik dat van het veld via Rodriguez. Bal aan de voet. Hij is een typische spelverdediger. Valderrama, dat is een van de grootste Colombiaanse spelers natuurlijk ooit geweest. De Witte Gullert, weet u nog. Heeft hem ook uh, wel eigenlijk een beetje zijn opvolger genoemd. In ieder geval gezegd, zo zie ik het graag. En hij moet dat kunnen. Terwijl de aanval van Colombia doorloopt en doorloopt en doorloopt. En de nu serieuze kans komt via de invaller. Torres die de bal met een gelukje weliswaar meekrijgt. vanaf de rand van het strafhoopgebied. Een opwippertje. Veel effect. En de bal weer voor zijn voeten krijgt een meter verder. Maar dan over Vlaar heen. Overschiet. Ja, ik heb het idee dat als Colombia uh, tempo wordt opgeschroefd en... Uh... De fysieke duels weer meer opzoekt dan in de afgelopen tien ja, zeg maar minuten. Dat Nederland absoluut het onderspit gaat delven. Maar voorlopig is daar nog geen sprake van. Alhoewel bij Vlagen zie je dat er het tempo uh, toeneemt. En dat Nederland dan onmiddellijk onder druk komt te staan. Balbezit overigens nu voor datzelfde Nederland. De hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld bij Blind. Van Gaal uh, zegt het een en ander tegen Blind. Blind heeft ook uh, zijn handen zo van ja, ja, ja. Ik, uh, men is niet tevreden, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, in hoeverre... Kan je iets en mag je iets verwachten van een, elftal dat, of van een tiental dat speelt tegen de nummer 4 van de wereld. En met zoveel afwezigen op je lijstje. Balbezit nu voor Vlaar, maar we gaan even naar het matchcenter. Nieuws. Ronaldo maakt 1-0 voor Portugal. Kort na rust, vijftigste minuut. En de kansen vlogen over en weer. Hij stond al 1 tegen 1 hoor. Maar toen miste hij nog. Vervolgens aan de andere kant Ibrahimovic die Larsson vrij voor de goal zette. Ook die miste. En vervolgens uh, uh, uiteindelijk toch Ronaldo weer 1 tegen 1. Nu faalt hij niet. Het is nog 40 minuten. Maar deze goal van Portugal zou wel eens ontzettend belangrijk kunnen zijn voor Portugal. Richting de WK 1-0 dus in Zweden. Ja, nou is drie keer Ibrahimovic gevraagd en dat duel. Dan hebben ze Falcao nodig. Die maakte er ooit vijf in één wedstrijd tegen Deportivo La Coruña een goed jaar geleden. Hier in Arenas 0-0. Vrij schop oranje schaars het strafgebied binnen waar Narsing de bal wil verlengen. Maar er niet aan toe komt. We spelen ruim een uur. En de uitbraak van Colombia komt al snel met Gutierrez aan de bal. En een diepe bal naar de rechterkant. Quadrado kan hem binnenhouden. Falcao meldt zich voor het doel. Daar komt nu Gutierrez bij ook. De bal wordt teruggelegd naar Torres. Die gaat schieten van afstand, maar doet dat recht in de handen van Sillissen. zonder dat dat de keeper van Oranje al te veel problemen oplevert. En het Nederlandse elftal krijgt zo, maar zo zie je na een vrije schop die het zelf mag nemen, eigenlijk een half minuut later een gevaarlijkere kans om de oor aan de andere kant. En die bal belandt dan in de handen van Sillissen. Veldman aan de bal de tegenstander glijdt weg. Zo wordt het opbouwen voor de speler van Ajax vergemakkelijkt. Balbezit voor Veldman. Veldman speelt er wel naar ver. Ver probeert hem in één keer door te spelen, maar dat lukt niet. Waardoor Colombia in balbezit komt. Maar ook daar wordt balverlies geleden. En via Van der Wiel heeft Nederland weer balbezit. Bal richting Narsing, Narsing ook weer snel bij Oranje terug. Na een lange blessure. Nu de bal gespeeld naar Falcao. Falcao met Vlaar. De Vlaar krijgt een duwtje. Maar die bal wordt dan inmiddels ook niet meer serieus in het spel gehouden. Omdat er een overtreding begaan is door Falcao richting Vlaar. Die dus onvrijwillig wegleed. Maar let op, Colombia gaat wat meer de druk naar voren geven. En uh, Nederland zal daarvoor op moeten passen direct. Het zijn werd gegeven door Pekerman. De coach die Argentijn die constant in zijn coachvak staat. Omdat uh, dit team een uh, behoorlijk goed team is. Misschien wel een heel goed team is. Dat uh, zo nu en dan wat sturing nodig heeft. Omdat uh, men even wegzakt. Uh, terwijl Blind in balbezit is. Blind, blind kan die bal geven. Doet dat richting De Depay De pie, uh, met een aardige beweging. Tussen twee man door. De met nog een beweging. De met een schot. Schotje gaat naast. Hij doet het wel, ja. omdat hij uh, weet dat hij, hij is onberegenbaar brutal. is. Nou, en dat bevalt me heel erg. Ja, Ik vind nee het ook. een uh, bijzonder plezierige speler om naar te kijken. Memphis de bye. Een van de weinige spelers die je nog hebt die een tegenstander durven op te zoeken en durven te passeren. Omdat hij weet dat hij de kwaliteit heeft om er gewoon twee of drie voorbij te lopen. Alsof ze er niet zijn. En altijd kiest voor het gekke, het merkwaardige en het onverwachte, En dat gaat natuurlijk heel vaak ook niet goed. Maar hij heeft ook een geweldig dwarrelschot. Ja. Zodat hij ook van deze afstand, want dit schot verdwijnt ruim naast. Ook nog eens weet dat hij de kans heeft dat zijn bal erin dwarrelt. Hij heeft dat bij PSV natuurlijk al een aantal keer laten zien. Echt een uh, leuke speler. En geloof u mij, die gaat op zeker als hij fit blijft mee naar het wereldkampioenschap straks. 63ste minuut. 0-0 de stand. Balbezit voor Falcao. 10 meter over de middenlijn. Heeft ze even laten zakken om in de bal te komen. Is nu betrokken bij een korte combinatie aan de rechterkant. Waarbij uh, Quadrado weer eens wordt weggestuurd. Maar er een goede tackle van uh, Vlaar voor zorgt dat hij... Rusje, eigenlijk, vrij snel weer ten einde is. Wel ten koste van een ingooi die Colombia inmiddels heeft genomen. Ja, dan staat Vlaar vandaag zoals, zoals hij nu verdedigt. Gewoon uh, goed te verdedigen. Is een rots in de branding. Daar waar hij uh, tegen Japan uh, een, een, een, een ja, onbeholpen indruk maakte. En uh, zoveel mensen om zich heen uh, zag lopen. Waarbij het natuurlijk ook kwam. En dat heeft uh, Vergaal ook nadrukkelijk gezegd. Dat er van voren en ook het middenveld te weinig uh, steun werd gegeven. door vroegtijdig te storen. Nu uh, is Narsing in balbezit. Narsing. Laat zich vrij simpel van de bal zetten. Door het lichaam van uh, Zapata. dan over de zijlijn gespeeld. En halverwege de helft van Colombia aan de rechterkant van het veld is de inworp te nemen door Van der Wiel. Van der Wiel neemt daar enige tijd voor. Ze gaat die bal uh, teruggooien richting het veld. Maar nee, gaat hem uh, naar voren gooien richting Ver. Ver naar uh, Van der Wiel. Van der Wiel uh, naar Schaars. Schaars de van de middellijn. Kijkt. Kan die bal spelen aan de rechterkant van het veld. Doet dat richting Strootman. Strootman dan met een goede bal. Rand 16 meter. Uh, daar uh, is uh, jouw vriend de Pai. Die geeft de bal door naar Narsing. Narsing komt de bal voor. Daar gaat hij. Oh! Ver. Wat scheelt dat weinig zeg. Wat een ontzettend leuke aanval terwijl er nu uh, een blessure is. En uh, er wordt geprotesteerd voor Strootman, Strootman dat uh, de Pai een cake zou hebben gehad. Tweede mogelijkheid voor Ver. De eerste miste die echt. Krijgt een bal in zijn buik. Tweede heeft hij pech, want hij gaat vol op de keeper. De Pai krijgt een bal op de buik, begrijp ik. Vandaar dat het spel even stil ligt. Maar het was een hartstikke leuk aanval. Nou, zeker. En dit was een aanval die eigenlijk uh, vanaf het begin tot het einde perspectief had. En waarbij iedere speler die aan de bal komt, precies het goede doet. En ver gewoon de pech heeft. Dat hij van zeg maar ongeveer de penalty stip gewoon... Ja, die bal komt uit de lucht plof vanaf de rechterkant. Daar moet je gewoon ineens naartoe. Daar doet hij eigenlijk alles goed in. Maar ik denk dat Zapata uiteindelijk is. De speler van AC Milan. die net in de baan van het schot staat. Staat hij er niet? Is de, keeper, is de keeper geklopt? En vliegt die bal in de hoek? Grote kans voor Oranje na 65 minuten. Maar dus niet verzilverd. Het blijft 0-0. En hoe is het op de andere velden? Frank Wilhart. Roemenië, Griekenland afgelopen 1-1 geworden. Griekenland dus naar het WK. Vier minuten voor tijd Kroatië, IJsland nog altijd 2-0 voor Kroatië. En IJsland probeert het wel. Oeh, nou komen ze dan toevallig even dicht in de buurt. Maar dat is uh, eigenlijk de eerste keer dat ik het zo serieus zie. En het ziet er dus alleszins naar uit dat uh, op het veld waar Kuipers fluit Kroatië naar het WK gaat. En bij uh, Portugal tegen Zweden. Daar hebben de uh, Zweden inmiddels ook door dat het een onmogelijke opgave wordt om drie keer te scoren tegen Ronaldo en de zijne. Want dankzij twee goals van Ronaldo over twee wedstrijden verdeeld lijkt Portugal daar absoluut de beste uh, papieren te hebben. Hebben ze dan allemaal gehad? Frankrijk, Oekraïne. Daar is het rust. En voorlopig 2-0 voor Frankrijk. Maar vlak voor rust Debussy moest een bal van de lijn halen. Die stopte hem ook met zijn buik. Heb ik net ook gehoord. Ja, daar kan je rijk van worden. Blijkbaar. Met de buik stoppen is het balbezit nu voor de Colombianen. Ter hoogte van de middenlijn. Nederland moet even terugplooien. Is niet zo gek. Terwijl er nu een bal wordt gegeven. Binnenkant Bek is de scherp. Zullen ze daar goed bij? Quadrado kon er niet in de buurt komen. Bal snel gegooid richting Blind. Loopt er iemand zich warm bij het Nederlands zelf dan nee? Balbezit voor Blind. Speelt hem. Naar de spitspositie richting Ver. Fer Kop hem goed richting Strootman. Ver uh, doet zijn uiterste best op uh, die voor hem uh, onmogelijke positie eigenlijk. Krijgt nu de bal aangespeeld uh, van Van der Wiel. Maar Narsing was net weggegleden. Waardoor het balbezitter is maar niet meer voor uh, de Colombianen. Gutierrez laat de bal vrij simpel over de zijlijn gaan. inworp voor Van der Wiel. Die uh, moet dan weer in de buurt van Ver komen. Die inderdaad, dat hadden we wel verwacht, natuurlijk in de tweede helft onvoorstelbaar veel meters maakt. Want echt als een soort spits moet opduiken als Oranje de bal heeft. En als een middenvelder moet fungeren op het moment dat Oranje de bal niet heeft. En dan ook nog wat storend werk doet zoals nu. De positie zelfs nog overneemt van Narsingh die even naar binnen was gekropen. En zo heeft hij